Everything said for me to say Verwarmende muziek. En de show. Na een. Uh, best wel koude week. De laatste paar dagen althans, hè? The Fortunes, and here it comes again. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Zoals gebruikelijk gaan we je oren zo aan het einde van de dag weer vertroetelen met prachtige muziek. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. Goed, in de show, Jeroen van Gent, uh, maakte weer een reportage en vroeg aan de mensen... ...waar gaat uw hart sneller van kloppen? De antwoorden zijn weer ontzettend leuk, dus blijf lekker luisteren. Komt het zo meteen naar je toe over ongeveer een minuut of tien de Dekkers is ook van de partij. Hij heeft een aardige column. Het gaat over het virus dat waart rond. En waar dan wel? En hoe dan wel? En welke draai geeft hij er deze dag aan? Je hoort het straks. En uh, digitale nalatenschap blijft voor veel senioren gedoe. En wat is dat dan? Zo'n digitaal nalatenschap. Je hoort het zo meteen. Hier allemaal in deze afwisselende aflevering van De laatavond. de late avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. zijn nu net een stuk in decht. van de Carpenters, hoorde je in de show. Oh. For all we know. Wat prachtig. Ja. Ja. En dan deze. Mooi historisch nummer. van doe maar. Is dit alles? En dat allemaal in jouw late avond. Tijd voor een reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. U heeft het vast al gevoeld. Ja, het is alweer een weekje lente. En kriebelt dit ook bij u. En gaat uw hart dan sneller kloppen? En waarvan dan wel? En zeker deze dagen, Jeroen Vergent ging de straat op, met zijn blauwe microfoon vroeg het u. En ja hoor, daar zijn ze uw antwoorden. Goedemiddag, mag ik even wat vragen voor de radio? Ik heb leuke vragen, geen ellende, leuke vragen. Ligt er dan wat? Nou, een soort van man bij de hond vraag, ik weet niet of u dat nog kent van vroeger. Ik, ik, man niet. Niet. Ja, nee, ik, ja. ik heb het wel eens gehoord. <laughs> nou, ja, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Van blije gezichten, van het eten wat ik heb gemaakt. Oh ja, want u zit in slagerij of zo. Wat is het? Nee, Ketering? Ketering? Nee, nee, nee, ik ben eigenaar van Miet-Frenkie's in uh, Ridderkerk. Ah, restaurant dus. Ja. En dan ziet u blij gezicht als u eten heeft gemaakt? Of ja, nou? dat... ja, zeker. En dan, dat is iets waar u hartstikke sneller van... Zeker, ja, zeker. Dat vind ik hartstikke leuk. Kunnen we nog een voorbeeld noemen van de afgelopen tijd? Voor de groen? Ja, de, de, de rumsteek, die, die, die zijn hartstikke goed en als hij dan perfect medium rare is en naar de wensen van de mensen. En, dan, en hij is, is dan daadwerkelijk ook precies perfect, medium-rare. En je ziet dan een lach op de gezichten van mensen, dan, doet ja. Dat, ja, dan vind ik dat ook leuk. Ja, dat is Bijvoorbeeld, als een heel simpel voorbeeld. Ja. Nee, dat is, dat is helemaal niet zo simpel. Want uh, er is een hoop rommel in, in omloop. Ik heb in restaurants gegeten. Dat dus je denkt: oh nee. Ja, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Bom, bom, bom, bom, bom. Als ik mijn man weer zie, een poosje niet gezien heb. Gebeurt dat? Ja. Yeah? ja. Oh, Laatste zijn een paar dagen met vakantie geweest. en ben ik toch wel weer blij dat ik hem zie. Oh, wat leuk. Nou, oké. Okay. En dan na 42 jaar. Ja. Nou, hoe, hoe komt dat bij u aan? Ja, hartstikke mooi. Klinkt goed. Goed. klinkt goed, klinkt ja. goed. Zeker, Zeker. Klinkt, ja. klinkt goed. Ja. Niet verbaasd, maar ik nee. vind het wel leuk. Leuk ja. ja, om te horen. <laughs> goed om te ja. ja, nou ja, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Ja, van uh, uitverkopen in de winkel. Ja. door een koopje. <laughs> en uh, ja, nou ja, de plannen maken voor de vakantie. Ja. Uh, voor een paar dagjes uit of zo. En tegen uh, de paas uh, leuke dingetjes doen. Heeft u nog iets gescoord in de uitverkoop? Ja, ik scoor meestal wel wat ja? hoor, maar ik kan niet bezig blijven, hè? want anders kom je kast overvol. Eh, precies, ja, dan ja, betrek ik het weer op mezelf. Ik zie mijn uitpaar in de kast inderdaad. Ja. Um, nee, en vakantie, heeft u op landen gemaakt? Nou, we zijn een beetje bezig. We gaan geen drie weken weg of zo hoor. Naar, nee, dat doet me niet. Een weekje is zat. Uitjes, zuiden Uitjes, ja. Uitjes. Uitjes gaan we naar Valkenburg en Ameland. Ah. oh ja, ja, ja. Dat zijn leuke dingetjes. Dan gaan we lopen we de wandel ofzo. of zo. Oh, oké. Okay. Ja, kijk. Okay. Dingetjes die Valkenburg is nog heuvelachtig. Ja, die Heuveland he? Ja, die Heuveland Ah, toch wel echt de door dus? Jazeker. Nou, dat is best wel pittig. Ja, dat hangt vanaf. Uh, ja, als je zegt, ik ga 30 kilometer lopen, maar dat doe ik dus niet, hè? Minder. Ja, 12, 13 ja, zat. Ja, dat, dat moet het doen zijn. Waar gaat uw hart sneller van kloppen? Gaat sneller Waar van gaat kloppen? uw hart sneller van kloppen? Van bom, van bom, bom. Ja, wat zal ik zeggen. Kinderen die aan het spelen zijn, uh, spo spontaan, uh, spontaniteit. Ik denk van dit is nog zo is dat het hoort eigenlijk. En dan denkt u misschien aan nou vroeger hoe u speelde, ook als kind misschien? Ja, ik was altijd erg ondeugend hoor. Oh. Ja. Oh. Ik was ook regelmatig in zoek. Oh, ja. Ze had geen mobiele telefoon. En zo ben ik eens een keer overvallen door het hoge water aan de rivier en ik kon niet meer terug over het dijkje waar ik achter zat, want ik was in slaap gevallen. Oh, jee! En mijn vader en moeder waren natuurlijk vreselijk ongerust. Ach, nee. die hadden de politie al ingeschakeld. Ja, zelf was het toch geen tijd van telefoon, dus ze kon niet even een appje sturen of wat dan ook. Dus... Nou, als je eraan terug dan gaat, gaat u nog snel kloppen, denk ik toch? Ja, ik denk toch wel spannend. Ja. Ja. ja, mobiele telefoon tegenwoordig kun je overal uitreden op zo'n manier. Maar, uh... Absoluut. Maar u was ingesloten door het water. Ja, door het water, ja. In ja. Ja. de kerk, de, de gorse. Ja. Ik was daar aan het vissen en het was heerlijk weer. Ik dacht, nou even een tukkie doen. en uh, Toen kwam ik bij, toen was het water een halve meter hoger. En toen kon ik niet meer terug, dus zonder natte voeten. Dus toen heb ik maar gewacht tot het laag was. Ja, ze zijn weer in ere hersteld, hè, die gorse, zeg maar, om het zo maar te noemen. Uh, dus het kan nog weer voor, met, gebeuren. Het, het, zou zomaar, het, zou weer het zou zomaar weer kunnen gebeuren, ja. ja. Nou, u gaat het niet weer doen. Uh, nee. Nee, nee. nee. Waar gaat uw hart sneller van kloppen? Wat kan dat zijn? U had al iets in uw hoofd. <laughs> nee, ik... Ja, nee, je zit altijd te denken aan dingen van... Uh, uh, nou, jouw overval meer even mee hoor. Ja, dat is, dat, dat is een bekende reactie. Ja, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Uh, de zon, de zon, ja, die is er even niet nu. Ja, nee, maar als je er is, dan gaat het mijn hart snel kloppen. kloppen. Dat is lekker energie. Dat werkt voor u echt. Ja, echt. Daglicht, ja. Ja, daglicht zo. Ja, maar zon echt, hè? Daglicht. Ja, zon, ja, zeker. Wat ja. gaat u dan doen als u die prikkel voelt? Naar buiten toe. Voelen. Ja. Wanneer was je het laatst? Ja, vorige week, Gisteren, hè? Of vorige week. Ja, vorige week. Zondag nog. Maar en wat doet u dan in de winter als het van die grijze dagen zijn? Hoe doet u dat dan? Gelijk nog even vervolgvragen. Ja, uh, ook wel naar buiten gaan, maar ja. Dan zit je weer binnen. Dan ben je weer binnen gefocust. Ja. Maar, ja, goed. maar de zon schijnt wel gelukkig. Uh, af en toe winters. Ja. Gelukkig wel. Ja, toch van de leuke dingen. Enthousiast. De, de, net zoals nu de lente weer. Uh, oh, ja. Vakantieplannen uh, weer. Uh, soms op je werk als je leuke dingen hebt. Uh, nou ja. Uh, met het gezin uh, leuke dingen ondernemen. Dat dan, ja. Meerdere dingen. Zeker, zeker. Ja. Ja. Dus de lente... Ja. De, dus de lente, dat de winter voorbij is en de lente begint, dat werkt wel. Jazeker. Als prikkel. Jazeker. Ja. Zonnetje erbij en. Uh, ja. ja, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Van een goede preek. Een goede preek? Ja, ah, dat is mooi. Ja, kunt, kunt u een voorbeeld noemen? Nee, die zijn er zoveel. Dus, uh... Mo moet dat per se zondag zijn, kan het ook door de week? Zijn? Kan ook door de week. Kan als Jezus de... Christus maar als zaligmaker verkondigd wordt, dan zeg ik: Dit is de beste boodschap voor heel iedere kerk. Oh, hartstikke goed. Ja. Dank u wel voor de reactie. Okay. Dank u. Dank u. L'amour fait place au quotidien On n'était pas fait pour vivre ensemble Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien C'est drôle hier, on s'ennuyait Et c'est à peine si l'on trouvait Des mots pour se parler du mauvais temps Qui font partie on a somme les choses à des qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps On sait aimer comment on se quitte Tout simplement sans penser à demain à demain qui vient toujours un peu trop vite Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien On fait ce qu'il faut, on tient, nos roule On se regarde, on rit, on craint un peu On a toujours oublié quelque chose C'est pas facile de se dire adieu Et on sait trop bien que tout a Demain peut-être ou même ce soir On va se dire que tout n'est pas perdu De ce roman inachevé On va se faire un conte de fées Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus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 Les autres Au fond de vos bouquins Dans mes paix Une simple histoire Comme la nôtre Et de celle Qu'on n'écrira jamais Allons petit Il faut partir Laissez ici nos souvenirs On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On sait aimer comment se quitte Tout simplement sans penser à demain. Dit qui vient is de late avond 60 uh, dit zo van Gabriel, Give me a little more time, maar het komt toch uit uh, 1996. Apart, hè? Um, verder hoor je Jour met Salut le amoureux. Goed aan de liefde. En uh, we kennen hem natuurlijk in het Nederlands. Dat weet je ook wel. En dat luistert naar de naam. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Goed, zo meteen een column van Middagsdekkers. Hij gaat het hebben over iets waar we met z'n allen regelmatig last van hebben. Een virus komt eraan. Na Michael Bouble en Home.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 Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone, and let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me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 bent onzindelijk. Althans voor de helft. Uw onderhelft is al jaren zindelijk. Regelmatig wordt de inhoud hiervan geleegd. Afgewerkte sappen laat u weglopen, uitwerpselen worden trefzeker uitgeworpen. Heel anders gaat het toe in uw bovenhelft, die is hopeloos incontinent. Terwijl het onderlichaam zich binnen zekere grenzen slechts opent wanneer de hersenen daar toestemming voor geven, Barst het bovenlichaam spontaan en ongebreideld in genies en gehoest uit. Als je er niet snel een hand voor houdt, sproeien de omstanders onder. Hou je er wel een hand voor, dan zit je hand onder het snot. Daar hoort het niet. Snot hoort in je neus, waar het allerlei nuttige taken verricht, waarop we hier niet zullen ingaan. Voor ons is snot immers lang niet zo belangrijk als voor de virussen die erin leven en ons verkouden maken. Voor hen is het snot een kostelijke gelei, hun element en tegelijkertijd hun manna, waarin ze zich wentelen en koesten. Hier zouden ze zich eeuwig willen wiegen op het ritme van onze ademhaling en zich tot het eind onze dagen vermenigvuldigen. Maar kennelijk hebben ook de virussen een zondeval achter de rug, want ook hun paradijs is tijdelijk. Binnen enkele dagen wordt ons lichaam tijdelijk immuun voor die ene soort en dreigt deze uit te sterven. Het wordt kortom tijd om te verhuizen. Hiervoor beschikken de virussen over een uitstekend mechanisme, u. Ze maken u verkouden, u begint te niezen en daar gaat het reisgezelschap bepakt en bezakt op miljarden druppeltjes snot de veiligheidsriempjes om uw neus uit een nieuw leven tegemoet. Een enkele gelukkige vliegt regelrecht een andere, verse neus binnen, het merendeel plakt tegen het behang of zweeft in de lucht, veilig, vochtig omgeven door snot uit het vaderland, rijkelijk voorzien van proviant. De reis gaat razendsnel. Binnen een seconde is het virus 10 à 20 meter verderop. Miljoenen malen je eigen lichaamslengte per seconde. Dat is alleen te vergelijken met de snelheid van een ruimteraket. Het snot is de raket... U bent de lanceerinstallatie en elke verse neus is een andere planeet. De meeste mensen zijn niet zo op die ruimtevaart gesteld en proberen er een stokje voor te steken. In de vroege middeleeuwen snoot men zijn neus al, zei het niet met een doekje, maar met twee vingers. Later werd men zo beschaafd zijn neus netjes in zijn mouw of in zijn hoed leggen. De zakdoek kwam pas enkele eeuwen geleden in zwang. Het nieuwe voorwerp vereiste nieuwe regels. Zo werd nadrukkelijk in etikettenboekjes voorgeschreven dat het niet netjes was na het snuiten in je zakdoek de opbrengst te bekijken. Zelf heb ik geleefd op de overgangstijd van stoffen naar papieren zakdoek. Als schooljongen hadden wij een degelijk geblokte zakdoek die wij wekenlang vulden laag na laag tot die brak onsmakelijk, maar hygiënischer dan de moderne papieren zakdoek, die het reislustig virusvolkje niet kan stuiten. Een niesnelheid van 10 à 20 meter per seconde... dat is immers 36 à 72 kilometer per uur... wat op de schaal van bovenvoor overeenkomt met windkracht 8. Stormachtig dus, ofwel de windkracht die de toppen van de golven afwaart grote bomen in beweging brengt en het gaan bemoeilijkt. De zeilen zijn hier al slecht tegen bestand... Laat staan een zakdoekje van papier. Met geweld en luid gedonder ragen de virussen op een raketjes door de poriën in het papier nieuwe neuzen tegemoet. En wie zich toch laat vangen nestelt zich met het nu lauwwarme papier in broekzakken en damestasjes, nog lang niet uitgespeeld. Zolang er wel velletjes neus-wc-papier, maar geen neus bestaan, is er maar één manier om het virus te slim af te zijn. Ophalen die neus. Met één klap blanden de virussen zo in uw maag. Tussen de brokjes boterham en aangevreten spruitjes dobberen ze er in het zure sap tot ze zijn omgekomen in een massale verdrinkingsdood waarbij de titanic verbleekt. Nader tot hem, hun heer, denk ik, en haal hem op. Zo klinkt echte hygiëne. Ik heb het veel te vaak gespeeld Mijn hart Ik heb het veel te vaak gedeeld Het was altijd iemand onbekend Maar nu dat jij er bent Raak ik gewend Aan een leven samen Het lot Hield jou veel te lang verstopt mijn hart heeft je al de tijd gezocht. Op zoek naar dit moment. Maar nu dat jij er bent, raak ik gewend aan een leven samen. Delend samen. Want er is niemand, niemand die mij zo gelukkig maakt niemand die mij in mijn ware laat. Er is niemand zo als jij. Jij laat me lachen als je voor me staat. Jij droogt mijn tranen als het niet meer gaat. Nee, ik wil je nooit meer kwijt. Jij die overal mijn dromen waat, Ik kan niet meer zonder jou. van jou en mij, en wij hebben zeeën van tijd. Stemming onbekend, maar nu dat jij er bent, ben ik gewend aan een leven samen niemand, niemand die mij zo gelukkig maakt. Mijn waarde laat, er is niemand zo als jij. Jij laat me lachen als ik voor me staat. Jij droogt mijn tranen als het niet meer gaat. Nee, ik wil je nooit meer kwijt. Jij die over al mijn dromen baat. Ik kan niet meer zonder, nooit meer.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 en verraste uh, iedereen in de jaren zeventig met prachtige Afrikaanse muziek, zou je kunnen zeggen. Waarom deze? Watch me. Uh, verder hoorde je nog iets uh, moois van uh, Rutte Jacot. Niemand. Live-uitvoering. Mooi nummer. Zometeen gaan we praten met Hanneke de Zeeuw, Zij is communicatiemedewerker van Senior. We gaan praten over iets heel bijzonders. We gaan het hebben over de digitale wereld voor senioren. En dat blijft altijd wel een dingetje. En wat voor dingetje? Dat hoor je zo meteen na deze van Barbara Streisand. Luister mee naar Memory. Lost her memory She is smiling alone In the lamplight The withered leaves collapse. Het gaat over de digitale nalatenschap en dat doe ik met Hanneke de Zeeuw. Zij Ze is communicatiemedewerker van SeniorWeb en in de uitzending. Hanneke, welkom. Goeiedag, ja. Digitale nalatenschap, wat bedoelen we dan precies? Ja, dat is eigenlijk alles wat, uh, wat zich online afspeelt, alle onderdelen van je leven. Dus dan heb je het over accounts en uh, gegevens die uh, online achterblijven nadat iemand is uh, overleden. En daar gaat het nog wel eens mis? Nou, daar zijn zeker wat uh, uitdagingen, want uh, uh, wij hebben onderzocht dat heel veel mensen nog bijna niets of zelfs helemaal niets heeft vastgelegd voor dat digitale nalatenschap. En uh, nou, daar kunnen we ze bij helpen, dus daar zijn we nu uh, flink mee bezig. Ja, en wat, wat zou je dan vast moeten leggen? Want je bent er niet meer, dus je hebt nergens meer mee te maken. Dus ik denk nou ja, laat maar gaan dan. Ja, klopt. Uh, er is inderdaad heel veel wat je uh, zelf in kaart kan brengen uh, voordat je uh, komt te overlijden. En daarin ontzorg je ook je nabestaanden. En dan hebben we het bijvoorbeeld over een lijstje van belangrijke accounts met de wachtwoorden erbij. Uh, je kan dat prima alvast ergens opschrijven of in een document zetten beveiligd met een wachtwoord. Dat wachtwoord kan je delen met iemand die je vertrouwt. En uh, dan kan... Iemand nadat iemand is overleden gewoon aan de slag met, uh, met die nalatenschap, met het afwikkelen daarvan. Ja, want dat, dat zit een beetje ver weg. Zeker als mensen wachtwoorden hebben en die uh, geven ze niet prijs. Dan wordt het heel lastig voor de nabestaanden. Klopt, dat hebben wij ook gezien in, een, in ons onderzoek. Heel veel mensen zeiden dat het echt... Uh, we hebben ook gevraagd of mensen uh, zelf al een nalatenschap van iemand moesten afwikkelen. En dan blijkt inderdaad dat uh, nou ja, in drie kwart van die gevallen bleek niets vastgelegd. En dan sta je inderdaad aan de vooravond van een hele moeizame speurtocht. Uh, zo was er iemand die zei, de overleden persoon had helemaal niets geregeld. We hadden geen wachtwoorden, helemaal niets. Het werd een gigantische speurtocht. Ja, dat is voor de nabestaanden ook niet prettig natuurlijk. Hoe kan ja. SeniorWeb daarbij helpen? Want jullie hebben dat onderzoek gedaan. Ja, wij hebben een onderzoek gedaan. En uh, daarvoor al hebben wij helemaal in kaart gebracht... wat je bij leven al kan doen voor je digitale nalatenschap. En wat je kan doen als je zelf nabestaande bent van iemand... en het, uh, het moet gaan regelen. En wij hebben eigenlijk een dossier gemaakt voor zowel... Wat je nu al kan regelen en wat je kan regelen als je nabestaande bent. Uh, die, uh, die documenten zijn gratis toegankelijk op onze website. Mm -hmm. Niet alleen voor uh, leden van SeniorWeb, maar ook voor niet-leden. En uh, ja, we hebben eigenlijk een soort afvinklijstje gemaakt van wat er allemaal geregeld zou moeten worden. Ja, als je heel veel accounts hebt of zo. Want er zijn natuurlijk ook mensen die hebben daar helemaal niets mee, kan ik me mm -hmm. voorstellen. Dus die hebben dat niet nodig. Ja, dat zou kunnen. Maar het worden maar... er wel steeds meer ouderen die natuurlijk ook uh, gewend zijn om met de computers te werken en met uh, ja, websites en. Uh... Precies. En uh, de, natuurlijk is er altijd nog een klein deel van de van de mensen niet uh, online actief, maar de meeste mensen toch inmiddels wel. En ja, je hebt misschien de meeste mensen hebben een e-mailadres bijvoorbeeld, mm -hmm. of slaan documenten op in de cloud, of zijn actief op sociale media. Nou ja, dat, dat zijn van die dingen waar je echt wel, wel wat voor kan vastleggen. Ja, en buiten dat zag ik ook staan dat abonnementen die onnodig doorlopen, dat heeft dan niet, met, niet zoveel met de digitaliteit te maken, maar dat is ook belangrijk hè, dat je die opzegt. Klopt inderdaad en uh, het kan bijvoorbeeld zijn dat het gaat om een abonnement op uh, muziekdienst Spotify, ik zeg maar wat. Mm -hmm. Ja, dat is dan zo'n online account, maar daar zit wel een, uh, een kostenplaatje aan verbonden en dat wordt dan elke maand gewoon nog afgeschreven. Uh, ja, dat soort zaken, dat, uh, dat is te voorkomen en daar, uh, daar helpen wij graag bij. Ja, want jullie hebben daar allerlei adviezen op de website staan hoe dat dan uh, zou moeten. Ja, inderdaad. We hebben het helemaal uitgeplozen. Uh, we hebben dus een dossier op de website. En uh, we hebben daarnaast ook meer dan 520 leslocaties in het hele land. Oh. Um, en uh, we hebben ook uh, bij jullie in de buurt leslocaties uh, waar mensen klaarstaan. Waarbij je dus gewoon binnen kan lopen. Kijk wel even op de site wat de openingstijden zijn. www.seniorweb.nl kan je je woonplaats invullen en dan zie je waar de leslocatie in de buurt is. Dus er is heel veel mogelijk. Hanneke de Zeeuw, communicatiemedewerker van SeniorWeb... over dat gedoe met die digitale nadatenschap. Het kan veel beter, heb ik bedacht. heb ik bedacht, zelf bedacht eigenlijk, maar dat is ook ja. zo. Hè? Ja, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja. Ja. Dank voor het gesprek. Dankjewel Herman voor deze mooie bijdrage aan de late avond. De show zit erop, het is voorbij, het is niet anders. Het loopt al tegen twaalf uur. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert overdag. Hè? Um, maandag is weer een late avond. Kan ik je alvast voorspellen. Dan zit hier Norbert Ketting. En ook hij heeft weer prachtige muziek en interessante onderwerpen... om je oren te vertroetelen. Zo aan het einde van een dag en voordat je de nacht ingaat. Ik wens je voor zometeen. Als je gaat slapen, wel trusten. Prachtige dromen, geen nachtmerries. En als je gaat werken, een veilige nacht. Waken over ons, zal ik maar zeggen als je in de bewaking zit. En ik hoop natuurlijk dat je ook een hele goede wacht hebt. Tot slot van de show Dion Warwick en ik wens het je inderdaad all the love in the world. Roller.